Prins zou dit weekend eigenlijk optreden in Oslo... maar vanwege de aanslagen ging dat niet door. Komende nacht treedt Prins weer op in de melkwacht. Be Morgen morgenavond staat hij in Ahoy in Rotterdam. Dat optreden was al gepland. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog wat regen... maar de regen trekt snel weg. In het noorden en oosten blijft het lang bewolkt. In het zuiden en westen breekt af en toe de zon door. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Klavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mio. Creo que he visto una luz...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 Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Re Torolado del Rio, Gorges, Drexler, zeg ik het zo goed? Uh, uh, George Willem? Drexler, ja. Ja, uh, Hartelijk welkom bij het uh, derde uur van Karo's uh, Nacht van het Goede Leven. Aangeschoven is uh, Jan-Willem Bult en zijn laptop. Hmm. heeft hij meegenomen, want een uh, uh, collega en een kenner van heel veel filmmuziek. En we gaan het het komende uur hebben over filmmuziek naar aanleiding van een, een thema. Ja, meerdere thema's. En een van de thema's is uh, Zuid-Amerika. Uh, dit kwam uit Uruguay. En waarom hebben we hiervoor gekozen? Uh, vanmiddag, of eigenlijk vanavond, uh, daar natuurlijk smiddags. Uh, werd de finale gespeeld van de Copa America. Uh, Uruguay-Paraguay, 3-0. Uruguay gewonnen. Uh, ja, heel vreugdevol. Klinkt dit nou of niet, hè? Nee, dat is een heel mooi ingetogen stuk uit de film The Motorcycle Diaries. Maar ja, George Drexler is wel echt een hele grote held in Zuid-Amerika. En vooral in Uruguay. En uh, dat Uruguay overigens de Copa America wint in, Zuid in, in Argentinië... dat betekent nog meer voor ze. Want Argentinië ziet Uruguay eigenlijk als een soort uh, provincie van Argentinië. Ja, Argentinië uh, die al heel erg uh, eer, uh, vroeg in dat toernooi is uitgeschakeld. Hè? Kwartfinale, ja. ja. ja. Heel ja, toernooistellend gespeeld. Uh, uh, ja. Hoewel de laatste wedstrijd wat beter was... Uh, ging het toch niet zo heel goed met Messi. Ja. En Uruguay kwam eigenlijk naar de eerste wedstrijd meteen op stoom. Het is dus gewoon een heel pittig, sterk team met goede sterren en een goede generatie voetballers. Ja, Uruguay het land dat Nederland versloeg in de halve finale vorig jaar op het WK. Om dat nog maar even weer aan te halen. Ja. He, ja. Uh, uh, met Soares uh, natuurlijk. Nou ja, Wat ook interessant was, is dat uh, um, tot vandaag um, uh, Diego Forlan, de grote ster van Uruguay. Want laten we wel wezen, Louis Soares komt op. Die heeft zich nu wel op dit uh, Copa America echt wel bewezen. Maar was nog niet echt een grote wereldster. Op het WK had hij het best aardig gedaan. Maar was nog geen aanleiding voor een grote club om meteen naar het WK te kopen bijvoorbeeld. En uh, nu op dit um, Copa America heeft uh, Suarez met vier doelpunten. En, en uh, waarvan ook belangrijke doelpunten. Heeft zich definitief uh, tot, de, tot het sterrendom uh, verheven. Ja. Maar Diego Forlan is, ja, is, is nog groter. Was natuurlijk uitgeroepen tot de beste speler van het WK in 2010. Um, en had nog niet gescoord. En scoort er vandaag twee in de finale. En dan zie je weer dat de grote sterren altijd in dat soort wedstrijden opstaan. Ja. En met deze muziek is dat natuurlijk een prachtig eerbetoon. Ja. Je, je hebt je bibliotheek, je fototheek heb je meegenomen. En we gaan het komende uren door wat filmmuziek. Uh, Zuid-Amerikaanse uh, filmmuziek onder andere... Wat heb je als volgende op je playlist staan? Nou, het, het leuke was: dit nummer uh, van George Drexler is uh, geschreven door Gustavo Santolaya. Dat is een uh, Argentijnse filmcomponist. Um, en dit kwam dan uit de Motorcycle Diaries. Maar ik heb uh, uh, ook meegenomen uh, het thema van Brokeback Mountain. Een, film, een Amerikaanse film waarvoor hij de muziek heeft gemaakt. En uh, uh, ja, dat is een prachtig thema ook weer met, met gitaar. En je, er is wel best een link met het vorige nummer wat je hoorde, maar dit is dan uh, puur muzikaal. Oh, mm -hmm. my Muziek uit uh, Brokeback Mountain, hè? Ja, een, een film uh, die zich afspeelt uh, uh, in het uh, cowboy uh, Heel veel shots in de bergen. Het gaat over twee mannen die uh, verliefd op elkaar worden. En, uh, wat natuurlijk een heel controversieel thema is... Uh, in, in die macho-Amerikaanse cowboy -cultuur. En ze trekken de bergen in. En uh, dat voel je en dat zie je ook in deze muziek. Deze muziek verbeeldt dat echt heel mooi. Uh, heel gevoelige gitaar, waarbij het thema op verschillende manieren steeds terugkomt, uh, maar eigenlijk nooit vervelend wordt. Ja. Gustavo Olaya uh, is de componist van deze uh, muziek. Uh, en heeft natuurlijk nog veel meer gemaakt. Uh, je hebt nog wat meer van hem meegenomen. Ja, ik heb, uh, dat, is wel, dat is wel aardig. Hij maakte voor de film The Insider, volgens mij is, was hij vandaag of is hij morgen op televisie, uh, op een van de zenders, uh, voor de film The Insider, onder andere met El Pacino, uh, maakte hij een, een nummer dat heet Iguazo. En een aantal jaren later uh, pakte hij dat nummer ook weer op voor een heel andere film, uh, Babel, ja. met onder andere Brad Pitt. Uh, en bewerkte dat nummer, uh, voegde daar nog wat aan toe. En het is wel aardig om die twee stukken te vergelijken, om ze even achter elkaar uh, te spelen. En dan zie je hoe, hoe een thema, hoe, hoe zeg maar de, de ervaring met één film weer gebruikt wordt... Uh, bij een andere film. Sommige componisten komen echt niet los... ook van hun thema's. Uh, uh, daar kun je van zeggen, ja, dat lijkt echt... de ene film lijkt heel erg op de andere. Dat is bij hem zeker niet. Hij uh, pleegt eigenlijk plagiaat bij zijn eigen muziek. Uh, ja, of, of hij, hij ziet nog meer schoonheid... Uh, die hij aan toe kan voegen... Door, door de jaren en de ervaring die hij heeft. Um, het, het wordt op een hele mooie manier gedaan. Dus dat maar hoe, me... hoe, sorry, voordat we daarna gaan luisteren. Maar hoe kijk je daarnaar? Of hoe luister je daarna? Want... Ik kan me ook voorstellen dat je denkt van... ja, maar dit, dit kennen we eigenlijk al. En dit is uit een hele andere film. Kan dat? Mag dat? Um, nou ja, kijk... er zijn, zijn natuurlijk heel veel nummers... die gebruikt worden in verschillende films. Dus is zomaar zeg bestaande muziek... die in verschillende films wordt gebruikt... Dat vind ik altijd lastig. Want dan heb je een gevoel bij het ene... en dan krijg je het in, soms in een heel andere context ook weer te horen. Uh, maar dat is, eh, mensen zijn vrij om muziek te kiezen. Um, en en nou, als je dat dan zelf ervaart... dan heb, dat vind ik dat nog wel eens lastig. Hier is er echt uh, op, op gestudeerd. Hier is, is, is bewerkt. Dit is toegepast op het beeld. Uh, wij luisteren natuurlijk naar de muziek zonder het beeld erbij. Maar de grote componisten... die componeren het beeld, uh, de muziek op het beeld voegen het aan het beeld toe of, of uh, onmerkbaar of juist overheersend. Uh, ja. Dat, dat kan, kan heel verschillend gebeuren. En in dit geval ja, heeft het zo'n andere context weer uh, gekregen... dat ik denk, ja, dat is, dat is prachtig. Dat is echt alleen maar mooi. Twee stukken dus van Gustavo Santaolaya De ene uit The Insider en de ander uh, daaruit ontstaan uit een andere film. ja Even van uh, waar, waar, waar begint nou het, uh, het tweede gedeelte hè? van uh, Babel? Wat we nu horen komt uit Babel, en wat we wat eerder hoorden, kwam uit de uh, Insider, en het een komt dus uit het ander voort. Ja, en het, het grappige is: het, het thema heet uh, in de ene film, in de Insider, heet het Iguazo, en in uh, um, uh, ba Babel heet het uh, Iguazu. Er was een verschil in betekenis. Uh, geen idee. <laughs> ik weet niet of het een betekenis heeft. Het, uh, maar het is gewoon een heel, heel, heel indringend uh, thema. en um, Ik weet niet of je de film Babel kunt herinneren... met die, uh, die, die Afghaanse jongens die een geweer vinden. En dat afschieten. En die kogel per ongeluk een paar bergen verderop... rijdt een bus met Amerikaanse toeristen. En daar de vrouw... Uh, van um, uh, uh, Brad Pitt uh, geraakt wordt. En dan de hectiek die er ontstaat. En de, de verbinding met een verhaal in Mexico en in, in Japan. Een heel ander soort verhaal weer dan die Insider, wat uh, een, een thriller is. Ja. Wat heb je nog meer meegenomen? Um, nou ja, omdat we in de in Spaanstalige landen zitten. Um, en, en ja, jammer genoeg. In Nederland is het best moeilijk om Zuid-Amerikaanse films... Of, of zelfs Spaanse films te zien. Uh, daarom is het wel mooi dat we dit eerbetoon doen. Uh, ik heb meegenomen ook van Alberto Iglesias... dat is de vaste componist van uh, Almodovar. Um, uh, heb ik meegenomen een aantal stukken... die op de, uh, op de soundtrack van de film Abla Conea staan. Uh, het eerste stuk uh, is... is uh, um, uh, nou ja... ...is een stuk wat, wat uit die film komt... wat heel kenmerkende stijl is van uh, Alberto Iglesias. Hij heeft een hele klassieke uh, uh, uh, toon... ...met, met hele dergelijke Spaanse flamenco-invloeden. Uh, en daarna wil ik nog een, een, een heel ander stuk uit deze film laten horen. Uh, laten we beginnen met dat eerste stuk. Hoofdthema van uh, Ablo Conea, uh, Jan Willem Bult. Uh, van welke componist was dit nou? Van Alberto Iglesias. Geen familie van. Nee. Um, de vaste componist van um, Pedro Almodóvar. En um, ja, een hele bijzondere Spaanse filmmaker. Uh, Wiens films ook heel erg veel in Zuid-Amerika te zien zijn. En uh, ja, de, de, de link tussen Gustavo Santolaya... die we hiervoor van een aantal stukken speelden... en Alberto Euclides, die ik denk, die, die is er. Hè? Die is ja. dat, dat, dat Spaanse bloed, dat, uh, dat hoor je stromen. De gitaar. De, de gitaar. Hier zit heel veel flamenco in. En uh, met de stem van uh, Vicente Amigo op het laatste ook... Um, ja, de films zijn al heel bijzonder, maar de soundtracks ook, ook zeker. En, uh, uh, maar ook, ook hij past af en toe in zijn film uh, muziek toe, die al bestaat. Uh, want ook in dezelfde film zit een nummer van uh, Caetano Veloso. Nou ja, dat is een hele grote zanger in uh, Brazilië. Uh, en dit is een heel beroemd nummer, wat ook in deze film uh, gebruikt wordt. Uh, Cucurucu Paloma. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto.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 Maar dat, dat moet over een duif gaan, hè? Ja, dat zou je wel zeggen. Ja. Ja, dit, het is een nummer wat uh, uh, volgens mij ook een grote hit is geweest in, in Zuid-Amerika. Um, en hij pikte dat nummer op en stopte dat in, uh, in deze film. Um, we hadden het eerder, uh, vanavond hadden we het over um, uh, uh, bestaande muziek, toegepast in films. Um, wat ik zo mooi vind, als je die twee stukken ook naast elkaar zet, uh, het zijn twee verschillende. Cultuur, hè. De ene is, is Spanje met die flamingo-gitaar erin. Dit is Brazilië. En, en toch verbindt dat zich. En dat is denk ik het interessante van als je al die um, muziek in, nu zo bij elkaar hoort. Die, die films die Spaanse en Zuid-Amerikaanse films. Uh, er zit toch een soort grote gemeene delen zit erin. Het is allemaal heel gevoelig en, en, en vol met passie. We maken een reis langs uh, de soundtracks van uh, Zuid-Amerikaanse films. Uh, wat is de volgende halte? Ja, um, een prachtige film van een aantal jaren geleden is uh, de film Frida. Gaat over een, uh, een kunstenares in Mexico. Um, en uh, ik vond hem een heel, heel mooi stuk, dat, uh, ja, dat heel erg verbonden is met uh, zigeunermuziek. Dat wilde ik even spelen. We verlaten uh, Zuid-Amerika even, Jan Willem. En uh, je had uh, iets uh, klaarstaan wat, wat, wat on ons wat, ja, wat verder noordelijk uh, leidt. Ja, nou, het, ik zag uh, gisteravond op uh, Canvas, uh, het Belgische tweede zender... zag ik een aankondiging van de film Bobby. Uh, dat is een film die uh, gaat over de, de nacht dat Bobby Kennedy uh, werd vermoord. Het speelt zich af op een groot hotel. En er komen allerlei, allerlei personages samen om zijn speech daaraan te horen prachtige acteursfilm kan ik iedereen aanbevelen uh, op dinsdagavond uh, canvas. Um, en uh, de muziek van Mark Isham uh, vind, vind ik echt schitterend. Uh, past ook heel goed bij die film. Het zet die sfeer van die film ook heel erg neer. En uh, ik heb een, een stuk meegenomen die ook een hele actuele titel heet, uh, heeft. Um, uh, The Mindless Menace of Violence. Ik dacht in het kader van uh, wat er allemaal in Noorwegen gebeurd is, die enorme tragedie die da daar zich afspeelt. Um, ja, de link met de actualiteit is natuurlijk heel snel gelegd... als je het over geweld hebt. Uh, maar het is hier vooral om de muziek te doen. Uh, dus een stuk van Mark Isham voor de film Bobby. de film Bobby. Aanstaande dinsdag op uh, televisie. Bij ja, Canvas. Bij Canvas ja. Ja. Een prachtige acteursfilm. En uh, met, met uh, ja, heel indrukwekkende muziek. Uh, Mark Isham. Ja. Die onder andere ook uh, Crash maakte. bijvoorbeeld. Um, we gaan maken even een sprongetje Want we zijn begonnen met Zuid-Amerika. De aanleiding was uh, de, de Copa America. Uruguay Paraguay. 3-0 uh, voor uh, Uruguay. Die is de grote kampioen van uh, Zuid-Amerika. Uh, maar uh, muziek en sport, uh, ja, die, die hebben een, een, een verwantschap met elkaar. Alle grote toernooien hebben ook altijd hun eigen thema's. En daar heb je ook wat voor mee, van meegenomen. Hè? Ja, nou, laten we dan toch maar beginnen met uh, de UEFA Champions League. Iedereen kent dat hele korte stukje, maar dat is natuurlijk onderdeel van een groter uitgesponnen uh, uh, thema. En uh, dit is het. Uh, ja, ik denk dat iedereen dit uh, thema kent van de UEFA Champions League. bekend, hè? Dit, uh, dit uh, stuk uh, wat hoort eigenlijk bij alle Champions League wedstrijden. Wordt uh, vooraf, wordt achteraf gedraaid. Kijk nog even hoor. Tony Britton heeft het gecomponeerd. En hij heeft zich, heeft zich weer laten inspireren door uh, een uh, klassiek uh, stuk van Hendel. Ja prachtig. Uh, je krijgt ook, uh, ja, omdat je het kent van het voetbal. Je, het is wel een stuk wat kippenvel kan veroorzaken. Er zijn altijd wel goede herinneringen. Ook al heeft die club honderd keer die Champions League verloren. Die ene wedstrijd herinner je als je dit nummer hoort. En ja, ik denk dan toch even weer aan Ajax 1995, zo lang is dat weer geleden. Ja, ja. <laughs> Een eeuwigheid lijkt. Ja. Uh, nog meer uh, muziek. Uh, die hoort bij sport, of daar eigenlijk de, op de een of andere manier mee verbonden is. Ja, de soundtracks bij de muziek heb je ook, uh, of bij, bij de, bij de sportevenementen, dit is dan zeg maar de soundtrack van de Champions League. Uh, dus elke wedstrijd wordt ingebed in deze muziek, dus, dus het heeft dezelfde uh, functionaliteit als een soundtrack bij een film. Uh, maar ook elk uh, toernooi wordt er ook een, een speciaal nummer geschreven, wat uh, uh, het themalied is van het uh, festival. En hoewel het EK in Portugal 2004 niet zo succesvol was voor Nederland. Uh, wil ik het uh, toch uh, laten horen omdat het gezongen wordt door Nelly Furtado. En dan zijn we toch eigenlijk ook weer terug bij uh, Zuid-Amerika. Came. And it's the moment she Elie Furtado, Forza. Van het uh, EK 2006, uh, nee 2004 in Portugal. Ja, en we zijn eigenlijk weer terug bij die Zuid-Amerikaanse klanken... waarmee we dit uur ook begonnen je hoort het meteen ook, dat, dat, dat ritme wordt meteen, uh, ja, dat wordt meteen herkend. Uh, interessant ook natuurlijk dat Nelly Furtado ook internationaal is doorgebroken met Engelstalige muziek, maar van oorsprong Spaanstalig is. En ook daar, uh, zeg maar, de platen van Nelly Furtado worden ook in twee talen uitgebracht. Uh, je hebt voor de internationale markt vaak de, de Engelstalige en dan heb je de Spaanstalige die het, uh, het Zuid-Amerikaanse continent, uh, con, uh, continent ingaan. Dat is ook wel heel bijzonder natuurlijk. Ja. En uh, de soundtrack, uh, of tenminste het, het liedje... wat dan uh, rondom het uh, EK werd uh, uitgezonden. Ja. Jan-Willem Bult, heel erg bedankt dat uh, we de, uh, het afgelopen uur... weer een reis mochten maken door, uh, uh, ja, door jouw grote fonotheek van uh, soundtracks. Uh, Zuid-Amerika was het uh, uh, uh, vannacht. Nog, je, hebt, je hebt nog één iets staan? Ja, we, we wilden een beetje in de, in de sport eindigen. Want we begonnen met de sport, we begonnen met de Copa America... Uh, nou, de Copa Amerika speelt dan Nederland niet in mee. En dan hebben we het al heel gauw over Suarez. Want ja, die heeft toch bij Ajax gezeten. En bij Groningen, niet te vergeten. Uh, dus dat voelt dan toch een beetje Nederlands. Maar uh, ja, ons laatste uh, relatief grote succes was toch het uh, WK in Zuid-Afrika. Um, ja, daar werden we... Fietsenweldmeister zeggen ze dan in Duitsland. Wij zeggen dan tweede, maar tweede klinkt niet. Dat fietsenweldmeister klinkt veel beter. Um, en um, dat is overigens uh, toevallig... Uh, vorige week was dat precies een jaar geleden. Dus uh, uh, zo, zo snel is dat alweer voorbij. Nee, joh, twee weken geleden. 11 uh, juli. Dat is waar. Ja, dus zo snel gaat het ja. dat ik het alweer <laughs> vergeten ben. Ja. Uh, ja, waren we wereldkampioen geweest en wisten we nog precies de dag en het uur waarop het had ja. plaatsgevonden. Maar uh, ja, Zuid-Afrika uh, is misschien ook wel mooi om met de ritmes uit uh, Afrika te eindigen. Uh, dit uh, is een nummer wat uh, werd gespeeld tijdens dat WK in 2010 in Zuid-Afrika. Uh, Waving Flag van Kanaan.